Een groep van 50 asielzoekers uit delft is in quarantaine geplaatst. Ze worden overgebracht naar een locatie in Musselkanaal... waar ze de komende tien dagen binnen moeten blijven. In het AZC in delft zijn nu 29 coronabesmettingen vastgesteld. Allemaal bewoners. Ook de voltallige selectie van de PSV-vrouwen is in quarantaine geplaatst... na een aantal positieve tests. De oefenwedstrijd tegen Heerenveen morgen gaat daarom niet door.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 Het weer. In het oosten kan nog een bui vallen. Vooral in het westen schijnt de zon. De wind neemt vanavond af. Morgen af en toe zon, maar ook weer kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Maandag wordt het wisselvallig en ook iets kouder... met temperaturen rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Alles voor een fijne vakantie vind je bij de ANWB. Dus ook. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Entertainment for You.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 Moet naar de wc Belasting formulieren. Radio, het Frans en zet hem op 106,9. Zie je verder, 24 uur per dag. Hete de zon. jij weet dat ik van je hou. spuit te kijken een mooie vrouw Oprecht praat over anderen nooit slecht. Je bent een wereldvrouw, jij bent een stuk. Jij bent mijn leven en mijn geweest. Klaar. you felt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 Voordat de pauze start, zet je me langzaam naar je toe. Smul van je volle mond, geniet als ik mijn ogen dicht doe. nacht na de film, is het nog lang niet gedaan. Met je lippen op de mijne laat ik je nemen nooit meer gaan.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 I'm not king. Ik strijden, de spanning voelt Geniet van het leven en ik voel me weer vrij. Het verleden voelt bij. Ik kijk weer vooruit. Kom me helpen, kom er veel sterker uit. Klim weer naar boven, zie mij hier nu staan. Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder. Ik blijf wel alleen.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 En natuurlijk nog. Ontmon.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 de morgen komt. En ik weer wakker boord. Doe ik mijn ogen open. Lig jij nog steeds naast mij. En moet me mee. Altijd paar wint stranden. toch zeg ik geen nee. Als we samen weer belanden. In de wilde zee. Vol van passie en verlust. lust. Neem me met je mee. Zodat mijn kunie wordt geplust. Dromen. <lacht> Dromen van jou, ieder moment, dan samen bij twee, dromen, dromen van jou, neem mee.